9 uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Een boorschip van oliemaatschappij Shell is gisteren korte tijd op drift geraakt voor de kust van Alaska. Critici zien in het incident bewijs dat de olieboringen bij die Amerikaanse staat riskant zijn. Maar Shell zegt dat het een klein probleem was dat snel werd opgelost. Het 175 meter lange boorschip Noble Discoverer lag voor anker om bevoorraad te worden toen het door de harde wind op drift sloeg. Een ander schip schoot te hulp. Shell zegt dat het boorschip niet is beschadigd en dat er geen gewonden zijn aan boord. De aanval op het Syrische dorp Tremzee lijkt gericht te zijn geweest op de huizen van opstandelingen en deserteurs uit het Syrische leger. Bijna alle doden zijn mannen, zeggen VN-waarnemers die het dorp gisteren hebben bezocht. Vandaag gaan ze verder met hun onderzoek. Een van de onbeantwoorde vragen is waarom de Syrische regering donderdag besloot tot een grote aanval op Tremzee. Het Olympisch Park in Londen is nog altijd niet af. Over twaalf dagen beginnen de Spelen, maar volgens de Britse krant The Telegraph kunnen de spelers pas volgende week maandag het park op. Een week later dan verwacht. De eerste Olympische teams komen dit weekend al aan in Londen. Een van de teamchefs zegt dat het hem is, dat hem is verteld dat er kleine problemen zijn bij de bouw. Hij is verbaasd omdat steeds is gezegd dat het Olympisch Park ruim op tijd af zou zijn. De problemen zouden zijn veroorzaakt door het slechte weer en door problemen met de beveiliging. Deze week werd bekend dat het ingehuurde beveiligingsbedrijf niet genoeg personeel kan leveren. Daarom staan 3500 militairen van het Britse leger standby. In de Engelse plaats Blackpool is een Nederlandse goochelaar uitgeroepen... tot de beste illusionist ter wereld. Het is Marcel Kalisvaart. Hij won onder zijn artiestennaam, Prince of Illusion... met een show van tien minuten over nachtmerries. Tijdens de act verbaasde Kalisvaart het publiek... door zich op wonderbaarlijke wijze van de ene plek op het toneel... naar de andere te verplaatsen. Kalisvaart won de titel negen jaar geleden ook al eens. Geen enkel ander land won zo vaak een titel... op het goochelkampioenschap als Nederland. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. In de loop van de dag trekken buien over het land met in het oosten kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij het Tweede Uur van Vroegere Vogels met één van mijn illustere voorgangers... Deze ochtend zit Inge Diepman op mijn plaats in het capitool. Uh, Inge, mag ik je even wat vragen? Ja. Wat is jouw favoriete vogel? Mijn favoriete vogel is de roerdomp. Niet alleen omdat het zo'n prachtige naam is om uit te spreken. Eigenlijk een niet vogelachtige naam, roerdomp. Maar omdat die vogel natuurlijk een waanzinnig mooi geluid voortbrengt. En ik meen, maar misschien verbeeld ik mij dat. Ik meen dat ik hem ooit gehoord heb voor... Ons huis in de grote vijver. Maar dat was wel begin december. Dan is dat het eerste onderwerp in dit tweede uur. Hier is Nico de Haan. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen, maar een paar honderd jaar geleden... hadden we echt duizenden roerdompen in Nederland. Je kunt geen middeleeuws schilderij bekijken of er ligt wel een geschoten roerdomp op. Als je naar buiten ging, kwam je ze tegen. Nou, met het uh, inpolderen van al die moerassen, het droogleggen van die moerassen... het versnipperen daarvan, is ook de Roerdom steeds verder verdwenen. Tot we zeg maar, nou, ongeveer nog honderd paar met moeite over hadden. We wisten ook niet zo goed wat we doen moesten. We wisten ook niet waardoor het kwam. Maar er is nu toch zeg maar, licht aan het eind van de tunnel. Want we hebben heel veel nieuw onderzoek. Er zijn een aantal uh, roerdompen die zijn gezenderd. Die zijn met zenders op en neer gevlogen, zelfs naar Afrika. Maar die zijn ook in de winter gevolgd. En we krijgen dus steeds meer informatie over waar die roerdom nestelen en wat hij doet. Tegelijkertijd is er al een poos geleden... onder andere door Vogelbescherming, maar ook Noord-Hollands Landschap... een moerasvogelplan in uitvoering genomen. Dat betekent uiteindelijk dat er grote dreglijns het gebied in gegaan zijn. Die hebben putgaten uitgegraven, niet te diep. Die putgaten die zijn uh, uh, weer gaan begroeien. En dat nou precies op die plekken, die in het kader van het moerasherstel gecreëerd zijn nu roerdompen gaan nestelen. Die zijn gezender, dus nou weten we dat. En ik begrijp het ook wel een beetje, want wat mij dus fascineert... is dat je als, als, als roerdomp op het moment dat de eieren uitkomen... dan moet je een hele andere prooi gaan zoeken. Je kunt jezelf een leven houden als vader en moeder roerdomp... met, uh, met vis en met ratten en noem maar op. Maar op de dag dat je van die piepkleine jongen krijgt... moet je dus kikkevisjes en allerlei kleine beestjes gaan vangen. Die moeten daar in de buurt zijn. Want die jongen... Die kunnen geen grote, grote hapen Nee, die nemen. kun je niet zomaar. kun je niet een grote blik of, of brazen in stoppen. Dat gaat natuurlijk niet. Of een grote rat. Dan moet je het heel fijn voedsel hebben. Dus dan moeten ze echt omschakelen. En dat kunnen ze en dat doen ze ook wel. Maar dan moet je dus wel een, een levend moerasgebied hebben. Een moerasgebied dat in ontwikkeling is. Waar je heel veel ondieptes hebt. Waar je geleidelijke overgangen hebt. En ik denk dus dat we... Want we zitten nu ook alweer op zo'n 200, 300 paar Dus we gaan de goede weg op. Als er nou nog meer van die natuurontwikkelingsgebieden komen en hier en daar durven we inderdaad een dreglijn in dat verstokte en, en verdroogde moeras te zetten, waardoor die ontwikkeling weer op gang komt, dan komt met de roer de weer goed. En als we dat doen, dan hou je dat unieke geluid. Ja, dat, uh, ja ik heb geen bierflesje bij de hand, dan moet je eigenlijk met een leeg bierflesje doen. Oem, oem, dat hele diepe oergeluid. Eh, het is ook zo dat eh, hij heeft een soort blaasballig. Hè? Zo, zo, zo net onder zijn nek zit zo'n krop en die pompt die vol met lucht. En dan, oem, dan komt dat eruit. Het is een soort, uh, soort doedelzakblazen is het eigenlijk. Geweldig. En er is ontdekt dat... Iedere roerdomp net iets anders klinkt, iets ander geluid maakt dan, ja. dan, dan, dan zijn familieleden. Ja, als je er een hologrammetje van maakt, als je dat opneemt en je bekijkt dat dan... dan zie je dat elk individu zijn eigen stemgeluid heeft. Dus mevrouw Roerdomp weet ook precies wie daar roept... En ja, wat ik nu net uh, gelezen heb, is dat die roerdompen die terug zijn... er zitten drie dames op 10 meter afstand van elkaar te broeden... of 20 meter heel dicht bij elkaar. Eén heer houdt ze in de gaten, dus veel wijverij komt hier bij roerdompen ook voor. Maar ze weten dus precies welke man roept... en of dat hun eigen man is of dat het de buurman is. Dus dat is op zich ook wel handig. Stinkopassion van Scott Joplin, uitgevoerd door Jean-Pierre Rampal en John Steiler-Rieter. De vols hebben mij naar buiten gestuurd, wat geen straf is, want het is heerlijk weer. Ik wist niet meer na de afgelopen dagen hoe blauw de lucht zou kunnen zijn. En uh, voor mij staat ook iets blauws, namelijk een uh, busje uh, met daarnaast de eigenaar, ecoloog en onderwaterfotograaf Peter van Bracht van Stichting Annemon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wil je dat busje eens even open doen, want uh, daar zitten schatten in. Wij gaan het namelijk hebben over zeenaaktslakken. En in dit busje, als ik het zo bekijk, dit is zo'n. Uh, dit is volgens mij. Het is, het is niet uit uh, niet te tillen. Dit is de persluchtcylinder. Uh, als je zeenaaktslakken wil zien en ervan wil genieten, moet je gaan duiken. Uh, in de zee, de enige locatie waar we ze hebben. Dus heb je een uh, sportuikuitrusting uh, nodig. En als je ze wil vastleggen op de foto, dan wordt het nog wat lastiger. Want dan heb je een camera nodig die je onder water mee kunt nemen. En dit is de onderwatercamera. Oh, dit is een geweldige mooie ja. camera. Ja, ik hou van fotograferen. Maar zo een heb ik nog nooit vast gehad. Groot. Uh, Ongelooflijk zwaar. Als ik jou gekreun ja, ja, zo mag geloven. Ja. Maar je hebt meer meegenomen. Je bent zo even ja. ook al uh, geweest. En dan, dan lopen we even weer naar het begin van het uh, capitool, ja. Want daar heb jij uh, een tafel opgesteld... met een microscoop erin. En, en we hebben ons net zitten vergapen... Uh, uh, over uh, de bakken en vooral de inhoud daarvan. Want deze, dit zijn dus zeenaaktslakken. Ja, de, de zee is naar vroege vogels gekomen. Uh, we hebben hier een negental soorten zeenaaktslakken bij elkaar staan. Uh, van alle groepen uh, die we in Nederland hebben, uh, een aantal vertegenwoordigers. Onder andere de boompjeslak, bruine plooislak. Uh, in allerlei kleuren ook: geel, blauw, bruin. Uh, daar zit ook iets roods onder de microscoop. Iets heel kleins. Ja, die blauwe die vind ik zo maar Die heeft een soort blauw puntje. Ja. Toch? alle blauwe puntjes. Ja. Nou, dan heb je bijna zijn naam al te pakken. We noemen een blauw tipje. Nou, het <laughs> kunnen versieren. <laughs> um, nou zeg je net, de, de zee is naar Vroege Vols gekomen. Dan maakt me gelijk enig, uh, enig zorgen, want uh, zeenaakslakken horen natuurlijk niet in zo'n bakje. Nee, ze Hoe komen ook, ze hier? Uh, nou, ze komen hier met de auto. <laughs> nou, ze gaan ook straks gelijk weer terug. Uh, vanmiddag zitten ze weer terug in de Oosterschelde. Uh, komen we ze hebben... uit de Oosterschelde? Ze komen allemaal uit de Oosterschelde. Nee, niet allemaal. Twee soorten hebben we gisteren in de Gevelingen verzameld. Grevelingen meer. Um, het zijn zoutwatersoorten. Dus we moeten sowieso naar de kust om uh, te kunnen genieten van de, van de zee naakslakken. En dit weekend hebben we al uh, een aantal duiken gemaakt om wat te, te verzamelen. En is dat, het was gisteren helemaal geen mooi weer. Dan is het toch moeilijk om dit soort... Want ze zijn niet zo groot. sommige zijn... Nou, deze die uh, probeert van uh, de wand van de bak af te komen. Die is, denk ik, anderhalve centimeter. Ja, nou, dit zijn de wat grotere exemplaren inderdaad. De boompjesslak kan zelfs een centimeter of twaalf worden als hij uh, volwassen is. Uh, de wat kleinere, uh, die zijn maar een paar millimeter, maar die zijn zeker zo mooi qua anatomie. Maar hoe vind je die? Uh, Want het was gisteren geen uh, mooi weer, dus dan is het troebel water. Uh, ja, maar ja, het kan boven water regenen, onder water is het nog natter, dus dat is niet zo erg. Uh, nee, het zicht was redelijk goed. Uh, wat uh, juist deze slechte zomer betekent dat er niet al te veel zon uh, geweest is. En hoe minder uh, zonlicht, hoe minder algenbloei je ook hebt onder water. Dus het water is eigenlijk relatief helder op dit moment. Dus ja, en, en verder moet je een duikbril hebben met leesglazen erin, zodat dat plus drie vergroot. En dan, uh, ja, vind je. En je moet er een beetje oog voor hebben. Je moet een beetje de, de soorten kennen. Uh, weet in welke jaargetijden, weet op welke locaties je bepaalde soorten kunt tegenkomen. En dan is het niet zo moeilijk. Je begint uh, helemaal te glimmen als je het erover hebt. En dat snap ik wel. Toen ik, ja. ik, als, als, ik doe een bekentenis: ik had nog nooit van een zeenaakslak gehoord. Ik ken alleen die naakslakken waar je dan overheen glijdt, zal ik maar zeggen. En dan moet je sorry ja. zeggen. Uh, ja. Maar deze zijn. Ongelooflijk mooi. Toen ik jullie zeenaakt slakken zoekkaart uh, mocht bewonderen... want daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... toen viel ik bijna van mijn stoel. Zo mooi als ze zijn. Ja, het zijn echte pareltjes van de zee. Uh, wereldwijd uh, komen ze in alle zeeën voor. En uh, eigenlijk overal zijn het uh, zo'n beetje de meest geliefde uh, onderwerpen of dieren... die door duikers uh, bekeken worden en gezocht worden. Uh, het is, de anatomie van die beesten is, uh, is heel frappant. Hè? Allerlei ja, aanhangsels zitten ja. eraan. We hebben allerlei kleuren, allerlei... Uh, ja, afmetingen hebben ze... Het, het is eigenlijk zo divers als dat je vogels hebt, zeg maar. He, de, de vogels, daar zie je ook allerlei kleuren en schakeringen en afmetingen in. En dat vind je dus ook bij de zeenaakslak. Het is alleen, ja, het is wat minder toegankelijk. Uh, je moet onder water gaan. Niet iedereen heeft natuurlijk de, een duikuitrusting, heeft zijn duikbrevet. Dus het is eigenlijk maar voor een beperkt aantal mensen uh, beschikbaar. Uh, om, om, ja, of, of, ja, hebben de gelegenheid om ervan te kunnen genieten. Maar als je dat eenmaal hebt, dan, ja, dan... dan Nogmaals, bijna iedere sportduiker gaat onder water voor de natuurbeleving. En dan zijn de inktvissen en de zeepaardjes... die staan ook heel hoog op de, de, de aaibaarheidsfactor ladder. Maar de zeenaaktslakken, hoe slijmerig eh, ze ook zijn... en wat de naam ook mogen suggereren... het zijn de meest favoriete diersoorten bij sportduikers. Nou zie je het. Zelfs, kijk even om. Op het gazon allemaal hondenbezitters. Ook zij <laughs> blijven gewoon staan voor de zeenaaktslak. Straks meer. Kom, we gaan naar binnen. Gaan we doen. In in Gersgroot van Carl Fiets. En dan staat hier dat hij geleefd heeft van 1830 tot 1845. Dus hij was 15. Hij was de protégé van uh, Frederik Chopin. Heeft hij mooie dingen gemaakt op 15-jarige leeftijd. Wat jammer dan dat hij toen al is overleden. Uitvoering was in handen van de pianist Hubert Rutkowski. De natuur biedt een schatkamer aan medicijnen. Veel planten en kruiden hebben door de eeuwen hun geneeskracht nog lang niet verloren. Dat wist zien uit zalk als beste. Maar de rode geus, een rundersoort, weet ook welke plant goed voor hem is. Gebiedsbeheerder Tanja de Bode van Free Nature kan erover mee praten. Tijdens een controle zag ze een kudde rode geuzen op een opmerkelijke plek staan. Namelijk in het water. En daar stonden ze niet voor niks. Er werd doelbewust gezocht naar twee planten. Namelijk de gele plomp en de waterlelie. Nou, dat is heel interessant voor de studenten veterinaire natuurgeneeskunde. Dus die werden onmiddellijk opgetrommeld. Want deze studenten doen onderzoek naar de voedselkeuze van rode geuzen... in relatie tot hun gezondheid. Verslaggever Stefan van der Hulst nam samen met Tanja de Bode... kijk kijkje bij de rode geuzen in het Munnikeland... het landschap rond Slot Loevestein ja, ze hebben hier gelopen. Kijk, dat kan je zien. De pootafdrukken staan duidelijk in de klei. Dit zijn de pootafdrukken van de rode geuzen? Ja. ja ze gebruiken deze paden als dierenpaden, als wissels, zeg maar. Hè? Zoals uh, allerlei soorten wild dat doen. Reien, vossen. Nou, ik uh, verwacht uh, vanaf hier ergens dat we ze wel tegen gaan komen. Ze zouden hier in de buurt staan. Dus. Prachtig gebied hier, hè? Ja. Ja, dat is het. Zeker nu in deze tijd. Alles bloeit. Het ruikt lekker. Veel vogelgeluiden. Alleen nu nog rode geuzen. Ja, daar zijn ze. Kijk, ik zie een paar horens boven het gewas uit. Oh, er zijn er meer zelfs, ja. inderdaad. Prachtig beest, hè? Ja, het is een mooi beest. Het is uh, heel diep rood, dus de kleur valt echt meteen op. Grote horens. Ja, flinke horens uh, is nodig hè, om uh, takken van bomen te kunnen halen. En, uh, en ook in hun verdediging. En in sociaal gedrag. Ze hebben wat weg van de Schotse hooglander. Alleen ze hebben wat minder haar. Veel ja. minder haar. Ja, ze zijn alleen wel een stukje hoger en, uh, en groter dan de hooglander. En, uh, al uh, zou de naam van de hooglander dat anders vermoeden. Maar waar, waarom staan ze hier? Hoe komen ze hier terecht? Uh, nou, ja, ze zijn hier uh, gekomen met uh, de vrachtwagen ooit. Uh, ze leven hier al, uh, al, al twaalf jaar in het natuurlijke systeem. Dus uh, ja, ze zijn hier om het gebied kort te eten. Uh, want uh, doordat je grazers in een gebied hebt, uh, grazers eten, dan krijg je diversiteit. Dan krijg je open plekjes, krijg je voorkeursplekjes. krijg je mooie ruige stukken waar veel broedvogels uh, zich kunnen vestigen. Um, dus dat is hun taak, het, uh, het vormen van het landschap. Ze zijn gewoon lekker aan het grazen nu, hè? Ze zijn lekker aan het grazen, ja. Klopt. Maar gewoon, zeven, gewoon gras. Ja, dat lijkt zo hè, van hier vandaan. Nee, dat, uh, dat schijnt toch anders te zijn dan, uh, ja, dan we altijd denken. Uh, deze dieren eten ontzettend veel kruiden tussen het uh, gras door. Ja, ja. Hoe weet je dat? Ja, dat is wat we zien. Uh, de, de meest opvallende waarneming van de afgelopen tijd is uh, uh, dat ik bij een kuddecontrole, zoals we nu eigenlijk ook doen, hè, we gaan gewoon kijken naar de dieren uh, en ik kon ze niet vinden uh, tot ik in het water keek. Daar stonden ze tot hun nek en uh, uh, ze waren aan het eten. Uh, twee type uh, planten, gele plomp en waterlelie. En echt alleen bewust die planten. Nou, dat is toch opvallend? Want... Um, nou ja, waarom doen ze dat? Waarom, waarom eten ze niet gewoon gras? Dat zou toch het voor voorhand liggende zijn. Nou, misschien dachten ze, nou, weer eens wat anders dan gras. Ja, want dieren zijn over het algemeen gewoontedieren. dieren. Uh, waarvoor ze dat doen, we hebben het natuurlijk wel een vermoeden, is uh, uh, om hun, uh, ja, hun voedsel zo divers mogelijk te maken. Er zitten in, in planten zitten allerlei uh, stoffen, allerlei um, geneeskrachtige eigenschappen, maar ook mineralen en uh, stoffen die de dieren nodig hebben. En wat zit er dan in die gele plomp en waterlelie? Er zitten bitterstoffen en, en looistoffen zitten daarin. En dat werkt op de spijsvertering van het dier. Krampstillend en kalmerend werkt het. Alma van Doren Malen. Jij ja, onderzoekt hier wat die rode geus allemaal eten. hè? Ja, klopt. Ik doe hier onderzoek met uh, drie studenten. En wij kijken naar uh, welke medicinale planten deze rode geuzen eten. we zien nu een rode geus. Die staat hier aan een hele lekkere wil te knagen. Ja, klopt. Dat is een willig. En uh, willig bevat onder andere salicylzuur. En het heeft een pijnstillende werking. En daarnaast ook een werking op de pens. Dus het werkt als een vulmiddel. Dus het kan zijn dat zij nu uh, buikpijn heeft gewoon? Zou kunnen, ja. Daar kom je nooit 100% achter natuurlijk. Nee, dat kan je van de buitenkant niet altijd zien. Alhoewel je soms wel dieren ziet die misschien wat minder goed lopen, mank lopen of verwondingen hebben. En als ze dan willig eten, dan zou je daar een verband tussen kunnen leggen. Dat zie je hier gebeuren? Ja, absoluut. Je ziet wel eens dieren die gewoon wat minder in hun vel zitten. Uh, ja, ze zien er iets minder goed uit, ze hebben verwondingen. En dan zie je ze bepaalde planten eten. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ze die planten eten vanwege hun medicinale werking. Wat voor medicinale planten en kruiden zijn hier te vinden? Nou, je ziet hier uh, de brandnetel. Brandnetel bevat veel vitamine en mineralen, is echt een weerstandsverhoger. En je hebt ook uh, paardenbloemen. Paardenbloemen hebben een uh, werk op de lever, is leverstimulerend. En zo heb je ook uh, maralief. En maraliefje bevat stoffen die uh, pijnstillend werken en ontstekingsremmend zijn. Een hele grote apotheek hier zo. Absoluut, ja, klopt. Wij als mens weten dat dus, maar die rode geuzen weten dat instinctief. Ja, dat is gewoon een stukje natuur. En als ze nog dicht bij de natuur staan, dan zie je dat ze bepaalde planten eten... om zichzelf toch uh, gezond te houden. Wat moet jij straks met dit onderzoek? Wat kan jij daarmee? Ja, dat uh, geeft onderbouwing voor het feit dat dieren in de natuur uh, zichzelf heel goed kunnen redden. We zijn zo gewend om alles maar preventief te geven. Uh, dat hoeft helemaal niet altijd. Als je dieren het zelf kunnen oplossen, waarom zou je dan preventief middelen geven? Ja, en bovendien uh, is het ook nog zo dat op het moment dat je grazers uh, behandelt, ze ook die stoffen uitscheiden in het ecosysteem. Dus bijvoorbeeld uh, mest van dieren die ontwormd zijn, ja, daar kan eigenlijk niks meer in leven. Dus het kan slecht verteren. Heb je zelf ook al maar liefje geproefd? Nee, nog niet eigenlijk. Nee? Zullen we eens doen? Waar staan die? Even kijken. Dit is witte klaver wat je hier ziet. Dan zul je zien dat we ze nou net niet kunnen vinden. Even kijken. Ah, kijk, Ola. dit is er één. Nou, ja. nou, zullen we die eten? Ja, beetje grassig, hè? Ja. Niet vies, toch? Nee. nee. Nee, het kan best. Ja, best lekker. Ik neem een zakje mee. Goed zo. Ik ga even plukken. Oké. Okay. dankjewel hè. Ja, graag gedaan. Ik geloof er helemaal niets van dat ze dat zakje hebben leeggegeten, maar goed. Vanmiddag uh, is hier uh, in en rondom het kapitool uh, van alles te doen... in het kader van het jaar van de historische buitenplaatsen. Zo zit er straks op mijn plek een verhalenverteller... die vertelt over het leven op de Schavenlandse buitenplaatsen. Verder is er een uh, speciale wandeling, er zijn rondleidingen... en er is natuurlijk muziek. En u heeft al kennis gemaakt met deze muziek... want wij mochten al even voorproeven... met cellist uh, Timothée Bush en kleinettist Steven Geraerts. Uh, Steven, hoe vaak kom je op een buitenplaats? Nou, niet zo vaak, moet ik zeggen. Nee. Denk. Het was natuurlijk de wereld van uh, de rijke stedelingen uh, die hier kwamen genieten. Want de kunst der genieten, dat verstonden zij wel. Past bepaalde muziek daar dan ook bij? Uh, ja, nou, dan moet ik eigenlijk meteen denken aan Haydn. Waarschijnlijk uh, weten mensen dat wel. Die schreef bijna alles in opdracht van de heer Esther Hazy. En dat was zo'n hele rijke uh, graaf, denk ik dat het was. Weet ik even niet zeker. En die, die had ook buitenplaatsen. Die had verschillende paleizen en zo. En daar verbleef hij gewoon helemaal in dienst van die man. Dus daar schreef hij die muziek gewoon voor. Het is altijd vrolijke muziek? Niet altijd, denk ik. Maar vaak is het wel uh, wat lichter. Ja, die, die vatement, serenades, is toch wat uh, lichter klassiek. Ja. Is het voor jullie nou leuk om uh, in zo'n omgeving te spelen? Of maakt het jou niks uit? En zeg je, je kunt me voor hetzelfde geld in een winkelcentrum zetten? Oh nee, absoluut niet. Ik denk, ja, het is inspirerend, denk ik, in de natuur te spelen. Altijd. Ja, vind ik van wel. Nou, laat horen hoe geïnspireerd jullie zijn. Hoe heet het stuk? Dit is het Allegro Affettuoso uit het tweede duo van Beethoven. Cellist Timothée Bush en klarinetist Steven Gerards. Um... Voor de laatste keer hoorde u hen in Vroege Vogels... Timothee Busch en clarinetist Steven Gerards. U kunt meer van ze horen, want vanmiddag spelen ze hier dus uh, als trio. Er komt ook nog een violist bij. Uh, en u mag dan picknicken en zij spelen dan prachtige muziekstukken voor u. Hier, hier op Schapen en Burg. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Alle 28 kuikens van de korhoenders die dit jaar op de Sallandse Heuvelrug zijn geboren, zijn dood. Zoals dat eigenlijk al jaren gaat bij de kuikens van korhoenders. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en vogelbescherming zijn dit jaar begonnen met het introduceren van volwassen Zweedse korhoenders om de populatie te versterken. Maar dat lijkt dus op het eerste gezicht vrij zinloos als de kuikens vervolgens toch allemaal doodgaan. Toch vindt Kees de Pater van Vogelbescherming het nog steeds de moeite waard om dat project voor te zetten. Nou, het is helemaal niet gezegd dat uh, het bijplaatsen van volwassen dieren niet helpt. Wij hebben ervoor gekozen om een tweejarig laatste reddingspoging van het korvoen te doen. En daarin zitten verschillende onderdelen. Eén daarvan is het bijplaatsen van volwassen vogels uit Zweden. Dit jaar vijf, volgend jaar twintig. Dat is één kant. Tegelijkertijd kijken we van wat is nou de overleving van de kuikens? Waarom gaan de kuikens dood? Het is niet precies duidelijk tot op, op dit moment te zeggen waar die kuikens aan zijn overleden. Dat wordt onderzocht. En op basis van dat onderzoek nemen wij beslissingen hoe verder het best het korhoen te redden valt, als het te redden valt. Maar je zou ook kunnen zeggen, we wachten op de resultaten van dat kuikenonderzoek... voordat we opnieuw met volwassen dieren uit Zweden gaan slepen. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je zou besluiten om de dieren niet uit Scandinavië te halen. Het is geen enkele reden om daarop vooruit te lopen. Want dat al dat gespeculeer, dat heeft geen enkele zin. Wij willen gewoon zo goed mogelijk weten van waar zijn die kuikens aangestorven. En we plaatsen bij, omdat we op dit moment denken dat we op die manier nog een enige kans hebben het Corvoen voor Nederland te redden. Mocht het tijdens het onderzoek blijken dat er iets anders is, ja, dan kan je altijd nieuwe beslissingen nemen. Maar het is een beetje raar om ergens halverwege een onderzoek, terwijl er eigenlijk niks veranderd is, plotseling de methode te wijzigen. Nog zo eentje. Ja, onder andere om het koorhoen te beschermen heeft de Stichting Das en Boom de staat gedagvaard. Het demissionaire kabinet krijgt volgens die dagvaarding 14 dagen de tijd om een groot aantal anti-natuurmaatregelen terug te draaien. Het schrappen van een nationale park, het afblazen van 100.000 hectare nieuwe natuur, het afschuiven van verantwoordelijkheden naar de provincie. Met de Europese wet in de hand hoopt Das en Boom het terug te laten draaien. En behalve het korhoen is ook de otter een van de speerpunten in de juridische acties van Das en Boom. Europa. Het gaat slecht met het aantal boerenlandvogels in Europa. Volgens BirdLife International, een wereldwijd samenwerkingsverband van vogel- en natuurbeschermingsorganisaties, leven er in 30 jaar tijd ruim 300 miljoen minder vogels op het boerenland. En dat is een achteruitgang van 52 procent. Snelste dalers in Nederland zijn Patrijs, Gruttel, Graspieper en Veldleeuwerik. De intensieve landbouw, het overmatig gebruik van chemicaliën... en het verdwijnen van de diversiteit op het platteland zorgen voor de grootste problemen. Volgens Vogelbescherming Nederland moet er een vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid komen. Alleen op die manier kan de achteruitgang van de boerenlandvogels gestopt worden. Een actie. Vorig weekend zijn honderden bedreigde blauwvintonijnen bevrijd uit kooien van een visboerderij in Kroatië. En een Nederlands duikteam is verantwoordelijk voor deze actie. Ze werken onder de naam The Black Fish en proberen de illegale visserij van de blauwvintonijn in de Middellandse Zee tegen te gaan. Blauwvintonijn mag alleen gevangen worden als ze minimaal 30 kilogram wegen. Want zo kunnen de dieren zich tenminste één keer voortplanten. Voor Kroatische vissers in de Adriatische Zee geldt deze regel niet. Zij mogen ook op kleinere vissen blijven jagen. En de blackfish maakt zich hier grote zorgen om. Het is juist uh, dit soort vrijstelling uh, waaronder Kroatië opereert. Het uh, is gewoon een vorm van gelegaliseerde stroperij. En om er door te gaan met het vissen op met name deze jonge dieren... Kan deze toch al bedreigde soort zich eigenlijk onmogelijk voortplanten? Nou, met deze actie roepen wij ook uh, mensen van de internationale toezichthouder op uh, om op deze speciale regeling op te schorten en de handel in de bedreigde vis tegen te gaan. We moeten er gezamenlijk naartoe werken dat een van de grootste en snelste vissen in onze oceanen een kans hebben om te overleven. Een ontdekking. Ja, Ria Valk zong het ooit al uit volle borst. Ik heb worstjes op mijn borstjes, preitjes op mijn dijtjes, carbonates en salades op mijn beel. Een klassieker. De liefde van de man zou volgens de zangeres door de maag gaan. Nou, het lijkt erop dat het lied is gehoord door mannelijke karperzalmachtigen in Trinidad. Ze hebben de versiertruc van Ria in praktijk gebracht. De tropische vis draagt namelijk versieringen... die lijken op het voedsel dat vrouwtjes lekker vinden. En Zweeds onderzoek toont aan dat de mannetjes, die vooral mieren eten ook versieringen dragen die op mieren lijken. De vrouwtjes die hebben dan voorkeur voor deze mannetjes. Dus uh, mannen, de kleedtip voor vandaag. Draag bietjes op je knietjes. Ik verzin dit niet, hoor. Draag bietjes op je knietjes en op je hoofd een haantje uit de grill. Afval. Ja, nog even een sportzomerbericht. De co-op supermarkten hebben voor en tijdens het EK-voetbal van die oranje buddies uitgedeeld aan hun klanten. U weet het wel, we hadden er maar één thuis, maar ik werd er al gek van. In totaal maar liefst 2,4 miljoen buddies. U weet het wel van die plusje beestjes die meneer in kruip knijpt. Dan krijg Ja, weet u nog? Dit soort geluid. Ja, ik heb hier een heel stel en knijp me helemaal suf. En als je dit de hele ochtend hoort, ben je gek. Nou, na het debakel van het Nederlandse elftal op het EK... dreigen deze 2,4 miljoen buddies natuurlijk in de vuilnisbak terecht te komen. Maar... Let u even op voordat u ze daarin gooit. En dan hoop ik dat u al niet weggegooid heeft. We hebben namelijk zo'n plusje buddy eens even met een mesje opengepulkt... om te kijken waar dat geluid nou vandaan komt. En wat blijkt, in iedere buddy, in elke buddy... die doet het niet meer, dus dat knoopbatterijtje is op... zitten namelijk twee knoopbatterijtjes. Die horen bij het chemisch afval, maar dat heeft de co helemaal niet... op het etiketje vermeld dat aan het poppetje zit. Dus twee knoopbatterijtjes van 0,6 gram per stuk... In elke buddy twee batterijtjes. Dus dat betekent dat 4,8 miljoen batterijen in totaal bijna 3000 kilo... gewoon bij het huishoudelijk afval gedumpt dreigt te worden. Ons advies, breng uw oranje buddies terug naar de co-op supermarkt... en vraag naar de bak met lege batterijen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, dan ben je één klaar. Hup. Ja. De walsende pop, La Poupée Falsante, Falsante. Welkom in tuinreservaten.nl Ja, Ik ben helemaal overvallen hierdoor. Je bent even weg bij Vroegvalsen en ze verzinnen meteen allerlei mooie nieuwe projecten. Neem nou dus de tuinreservaten. Dat is een landelijk netwerk van tuinen die iets kunnen toevoegen aan de natuur. Ik moet zeggen dat ik ben blijven steken bij de ecologische hoofdstructuur. Maar dit klinkt eigenlijk veel leuker en gezelliger. Welke planten moet je nou in je tuin zetten om van een tuinreservaat ook een bijenreservaat te maken? Dit is HET weekeinde om dat te ontdekken. Want gisteren en ook vandaag nog houden honderden imkers in heel Nederland open huis. En onze huisimker, Pim Lemmers, zet straks zijn bijenstal in de kinderboerij in Heemstede open. En dat is een hele bijzondere. Nou Pim, dit is uh, een van de bijenstallen waar het uh, zo dadelijk gaat gebeuren. De imkerdagen dit weekend, maar dit is wel een hele aparte... He? Absoluut, zie je het? Een uh, negenkantige glazen kast waar we naar kijken. En straks, uh, over een paar uur, dan, uh, ja, dan staan hier zo'n duizend mensen. Dat doen we elk jaar. Hè? En die genieten dan. Hè? Je ziet hier, er zitten zo'n 12.000, 13.000 bijen in. En dan vertel ik ook, het is net de A9, want ze gaan die door een vliegplankje naar buiten. Ja, maar maar we, de, de, we, we, kijken. We, we kijken dus naar een, een soort, naar wat je al zegt, een negenkantig aquarium, waar ja. dus de raten in hangen. En de bijen gaan door een, een glazen of een, een plastic buis, wat is dat, gaan ze naar, naar buiten. buiten. Het is net de A9, ja, ja, en dan vier ja. En als je dan goed kijkt, dan dus zie je die bijen die thuis komen, hè, die hebben net een paar uur gevlogen. Die komen binnen met honing in de buik, nectar in de buik. Die zijn zwaar, die lopen onder in die pijp en die bijen die... De hun handeltje binnen in de kast hebben afgeleverd. Die huppelen weer naar buiten. Die zijn licht. En dus moet je maar eens kijken wat het verkeerde is. Het is hartstikke druk. En niemand raakt elkaar. Geen ene botsingen. Nee. Zijn... Je ziet ook inderdaad de bijen die terugkomen. We hebben allemaal... wel, uh... in... kijk eens hier. Allemaal klontjes, stuifmalen ja. aan de achterpoot. Ja, ik kan daarvan genieten. Daar kan ik uren naar kijken. Het is natuurlijk wel uniek dat je inderdaad gewoon zo live kunt zien... wat er allemaal tussen die raten ja. gebeurt. En vorig jaar op... Precies een jaar geleden hadden we hier om kwart over twee een bijenzwerm. Dus die kast zat vol met bijen. We hadden open dag. In één keer de kast ging bruisen, bruisen, bruisen, bruisen, bruisen. Echt, er zat geen, geen bij meer op het raam. Allemaal via die pijp naar buiten, 12, 13.000 13 bijen. En die gingen op 7 meter hoog in de bomen hangen. En toen vroeg een van die mensen, een van die belangstellenden: van, En hoe haal je die bijen nou weer terug? Ik zeg Straks om kwart over vijf met een fluitje. En dan komen ze allemaal <lacht> weer naar huis. Ja, die bijen hebben we moeten laten vliegen. Ja. Die kon ik niet meer vangen. Ja, dat is bijna de vraag waar zo'n zwerm dan terecht komt. Absoluut. Ja, ik denk hier in het uh, Groenendaalse bos in Heemstede. Ja. Daar, uh, daar vangen we af en toe nog wel eens in een leeg spechtenhol. Als een boom ziek is, dan komen we nog wel eens een bijzwerm tegen. Ja. En dan uh, geweldige de gemeente en dan halen we ze weg. Zo we eens even buiten bij de uitgang uh, kijken? Ja, het, goed, joh. het is nu nog rustig, maar straks is het natuurlijk gekke huis hier. Hè? En dan uh, gaan we een demonstratie uh, geven van... Hoe slingeren we nou honing? Uh, hoe doen erbij? Kinderen die gaan in een pak. Dat is ook hartstikke leuk om te zien. Hè? Dan ben je 6, 7 jaar oud in een imkerpak? En uh, dan struikelen ze erover, want het is bijna een jurk die ze aan hebben. En dan gaan we hopelijk, als het weer een beetje mee zit. Kijk, het is nu. dan gaan we ook bijen aaien en dat soort zaken. Dat is hartstikke mooi. Ja, die, die bijen die daar naar buiten komen, wat, wat voor bloemen vliegen die nou op hier naast het Groen bos? Hier in Heemstede um, is het met name in het voorjaar... dat is een, ook een vraag die je veel hoort van... hebben bijen wel voldoende eten? Hè? En er worden zakjes bloemenzaad ook uitgedeeld. Zo'n 400.000 stuks landelijk. Daar zijn we ontzettend blij mee, wij Imkers. In het voorjaar zijn het vooral de, de, de krokussen. De sneeuwklokjes waar de bijen op vliegen. De paardenbloem, de kastanje. Als je om je heen kijkt... de vrijheidsdreef hier 200 meter verderop staan 110 kastanjebomen. Nou, die geven prachtige nectar in het voorjaar. Maar dan heel veel mensen, twee verdieners, weinig tijd, gooien hun tuin vol met stenen, ze hebben heel weinig tijd om die tuin te onderhouden. Ja, en als je dan om je heen kijkt, dan moeten het de bijen het vooral hebben van 1400 lindenbomen hier in Heemstede. 1400. En daar halen ze een hele mintachtige honing vandaan. Maar niet overal in Nederland is het zo als hier. Maar als je die bijen nou wil helpen en je wil je eigen achtertuin... wat vriendelijker maken voor bijen, ja. wat zijn nou de planten die je dan moet planten? Nou, ik hoor heel veel mensen die mij ook bellen en die zeggen... Pim, hoe kunnen we die tuin nou bijen vriendelijker maken? En dan zeg ik van, ja, ja, als je één jaar kiest, dan kun je een zonnebloem neerzetten. Je kan uh, tijm, uh, de, de kruiden, je kan natuurlijk lavendel. Je ziet ook steeds meer dat mensen lavendel in hun tuin uh, neerzetten, planten. En dat is natuurlijk een hele bijvriendelijke bloem. En ja, straks in het najaar kun je natuurlijk natuurlijk alweer de bollen zitten. Zorg ervoor dat je voldoende bollen plant. Maar dat is natuurlijk weer uh, het eerste eten... wat bijen nodig hebben als ze uit die winterrust komen. Hè? April, uh, maart, april, 12, 13 graden. En dan is het heerlijk als zo'n zo sneeuwklok of een, een krokus bloeit. Andere planten? Tijm, sedum. We hebben heel veel soorten sedums hebben we natuurlijk. Maar sedum geeft natuurlijk ook. Wat denk je van een hedra? Dat is de klimop in het najaar. Dan wordt gebeld en dan is het... De hele klim op meneer, er zit een grote bijenzwerm in. Ik zeg, nee mevrouw, die zoemt omdat het de laatste bloem is die nectar geeft voor de bijen. Dus dat is eigenlijk de laatste kans om voor, hun bij, voor de bijen nog even wat honing in te slaan. En dan hebben we natuurlijk ook, dat is ook wel heel leuk om te vertellen... dat uh, er zijn bepaalde boomkwekers in de buurt van, uh, van Aalsmeer uh, die nu bijen inzitten. Die hebben een bepaalde hulst, een ilex is dat... En de bij zorgt ervoor dat er dan besjes aankomen uiteindelijk. Nou, dat geeft ook voldoende honing. En wij hebben met kerst prachtige kerststukjes, dankzij de bijen. Ja, die Pim Lemmers met zijn glazen bijenkast wil bezoeken... die is vanaf twee uur welkom op de kinderboerderij in Heemstede. En de andere 260 locaties vindt u via de website vroegevogels.vara.nl. Nou, nou, weer iets helemaal anders dan in mijn tijd. Uh, vokalen in vroege vogels zou revolutionair zijn geweest, hoor, 15 jaar geleden. Tussen 9 en 10, elke week een Nederlandstalig lied. En ik mag er voor vandaag eentje kiezen. En heb daarvoor in het oeuvre gezocht van een uh, andere vroegere vogels, natuurlijk. Ivo de Wijs. Hij heeft prachtig teksten gemaakt waar anderen dan de muziek bij componeerden. En van die honderden liedjes zijn er opvallend, of misschien moet ik wel zeggen logischerwijze veel, die over dieren of natuur of milieu gaan. U, u kent zijn allergrootste hit waarschijnlijk wel. Het was de kinderen voor kinderen kraak tweedehands jas, maar ik heb gekozen voor iets anders, iets liefs. Uh, en met een reden. Ik uh, moet zeggen dat ik in mijn vroege volgeltijd uh, de toekomst vaak somber inzag. Maar de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen ontmoet die op een enthousiaste en gedreven manier bezig zijn met duurzaamheid. Vaak geen politici, maar mensen die in de praktijk duurzaamheid vormgeven. Uh, en al die bijeenkomsten die ik mag leiden, die zorgen ervoor dat ik uiteindelijk heel geïnspireerd weer naar huis ga. Dus als Lennet van Dongen het lied van Ivo de Wijs zingt op muziek van Henk Kuiper, het lied Denk je dat het goed komt, dan fluister ik heel zelfs. Ja, ik denk dat het goed komt. Je eens dicht bij mij, liefje leg je hartens open. Liefje, denk je ook dat wij nergens meer op mogen hopen? Of zou alles nog zo lopen, dat het goed komt? Denk je, liefje, O oh, denk je, denk je dat het goed komt? Denk je dat de zonlaag zich weer boven ons zal sluiten? Dat de vogels van vandaag morgen ook nog zullen fluiten? Liefje, liefje, kijk eens buiten of het goed komt. Denk je, liefje, oh denk je, denk je dat het goed komt? Dat het goed komt. Liefje, zeg me dat het goed komt. Zeg dat je me tegemoet komt door een wereld die voor altijd zal bestaan. Waar de lucht geurt naar ringen, naar Waar miljoenen meer zingen en doffen. Je begrijpt me goed, echt ik kan alleen maar leven. Als er iemand mij wat moet en ook wat zekerheid wil geven. Zeg me alsjeblieft toch even, dat het goed komt. Denk je liefje, oh denk je, denk je dat het goed komt.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 altijd vergezellen, sla je armen om me heen. En kom me het geluk voorspellen, door me steeds weer te vertellen dat het goed komt. Denk je liefje, oh denk je, zeg me dat het goed komt. Zeg me liefje, oh zeg me, zeg me dat. Dat het goed komt... Lynette van Dongen. Met dit Denk Je Dat Het Goed Komt van Ivo de Wijs. En tot mijn grote plezier kan ik zeggen dat Ivo ook hier zal plaatsnemen... achter de microfoon en wel op 5 augustus. Tegenover mij nu in het kapitol, want zo straks stonden wij buiten uh, bij jouw busje, Peter uh, van Bracht. Hij is uh, onderwaterfotograaf, ecoloog en uh, samen met uh, de twee mensen die hier overigens ook zitten en veel foto's van hem maken. Dus een keer boven water in plaats van onder water. Bas en uh, Mirjam van der Zande, de makers van de kaart die ik in mijn handen heb en waar ik nog steeds Ademloos naar kijk, Peter. Uh, en jij had mij aan het begin van het uur al gezegd dat je dat ook nog steeds doet. Hoeveel soorten staan er op deze kaart? Uh, op deze soort staan alle 56 Nederlandse zeenaakslakken. Ja, geweldig. Zeenaakslakken zoekkaart ja. deze. <laughs> voor wie is die, deze kaart? Uh, voor, voor iedereen die dan net als ik nooit gehoord had van dat er zoveel mooie, prachtige zeenaakslakken waren? Nou, hij is uh, eigenlijk voor iedereen bedoeld. Iedereen die kan ervan genieten. Er gaat de wereld voor je open als je dit, uh, dit openslaat. Uh, het zijn vooral ja, diersoorten die voor de, de leek, de niet duikers, zeg maar, uh, niet toegankelijk zijn. Dus mensen zien dat niet. Er zijn ook heel weinig publicaties voor. Maar het is vooral bedoeld voor sportduikers en uh, strandjutters ook. Uh, ook op het strand spoelen ze wel eens aan. En zou je ze tegen kunnen komen en dan zou je ze mogelijk met deze kaarten kunnen determineren. Maar het zijn vooral de sportduikers. Uh, de meeste sportduikers gaan naar beneden voor de natuurbeleving. Uh, en dan zijn de zeenaakslakken ondanks de naam, dus ja toch zeer geliefde objecten om naar te kijken. En vooral ook om te fotograferen. Want ja, ze zijn enorm fotogeniek. Ja, sommige lijken op anemonen, uh, vind ik. Tenminste, ik dacht eerst van, er is een kaart met anemonen. Maar uh, dat is een uh, pijnlijke vergissing, want ik geloof dat ze anemonen nou, eten. Hè? Tenminste, nou, sommige toch? Nou, ik, ze lijken zelfs heel veel op anemonen, uh, sommige soorten. Uh, ze eten niet alleen anemonen, uh, maar als strategie om zich te kunnen beschermen. Ik moet even misschien uitleggen, zenakslakken zijn eigenlijk hooggeëvolueerde weekdieren. Die hun schelp verloren hebben tijdens de evolutie. Um, Zo'n schelp, daar moet je heel veel energie normaal insteken. Nou, uh, dat is lastig. Als je allerlei andere verdedigingsmechanismes hebt, heb je die schelp niet meer nodig. En juist bij deze zenaakslakken, bij een aantal soorten... Uh, die beschermen zich door de netelcellen uit de anemonen te halen. Die slaan ze op in hun lichaam. En daardoor hebben ze eigenlijk hetzelfde verdedigingsmechanisme als anemonen. Dus ze lijken niet alleen anemo op anemonen. Ze eten anemonen En eigenlijk zijn het zelfs een stukje anemonen. Maar de anemone kan dus niks tegen die zeeenaakslak doen? Als, uh, die nee, die anemone maar ze eten Kansloos. niet allemaal anemonen. Nee, in tegendeel. Het, het zijn allemaal voedselspecialisten. Maar we hebben soorten die eten sponsen, we hebben soorten die eten zeepokken... Euh, zakpijpen, euh, ook een bepaalde diergroep Ja, ik, euh, ik heb mij wel kostelijk vermaakt met uh, de, de namen die jullie aan deze naakslak hebben gegeven. De gezwollen knuppelslak, de paarse waaierslak, de hemelsblauwe knotslak. Wat lijkt het me ongelooflijk leuk om namen te bedenken voor deze naakslakken. Maar ze hebben ze, de, de, allemaal wel gerelateerd, hè, de namen? Jawel, wat, jawel de, de, de, de meeste namen die zijn gerelateerd natuurlijk aan de anatomie van, de, van die beesten. Knotslak, dat geeft dus iets uh, weer over de, de familie. Dan zie, zie je mooi van die wat bredere papillen op de rug. Ik vind zelf persoonlijk de mooiste uh, Nederlandse naam, de Millennium Vratslak. De Millennium Fratslak is een, uh, een lid van de familie van de Fratslakken natuurlijk. Maar hij is rond de, jaarwisseling, oh, rond de millenniumwisseling is hij heel spectaculair hier in Nederland geïntroduceerd. Hij is vanuit het zuiden met het opwarmen van het zeewater uh, naar het noorden opgerukt en hier terechtgekomen. In 1999 het eerste exemplaar. Maar in 2000 zaten er al heel veel. En in 2003, 2004 zaten er, kon je er op een duik echt honderden. Uh, zien. Het is ook gelijk een van de grootste soorten die we hebben. Dus het is een hele spectaculaire soort om, uh, om te zien. De millenniumwisseling heeft hem binnengebracht. Dus de millenniumfratslak. Ja, hoe groot is die? Uh, een centimeter of twaalf kan die worden. Oké, okay. ja. ja, ik las ergens dat er... Dat er en, en toen schrok ik me wel. Toen dacht ik, die hoef ik niet tegen te komen. Maar dat er ook naaktslakken zijn, zeenaaktslakken van een, een meter... Ja, ik zou hem heel graag een keer tegen willen komen, want dan uh, ben ik aan het duiken in uh, Polynesië. Oh. Dus dat is ergens tussen Australië en Amerika geloof ik. Uh, in Nederland is de grootste soort een centimeter of twintig. Ja. Nu uh, staat er op jullie kaart uh, op het eind. Uh, zijn er zijn eigenlijk twee vakjes leeg gehouden, en er staat ja. nieuwe soorten op. Dat ja. hebben jullie waarschijnlijk bewust gedaan, want volgens mij komen er steeds meer naaktslakken bij. Ja, het daar gaat eigenlijk er. heel snel. Uh, de eerste uh, uitgebreide publicatie over de Nederlandse zeenaaktslakken... stamt uit 1936, daar stond. 120 soorten in. Um, vorige eeuw zijn er nog twee andere publicaties geweest. In 1957 uh, en 1987 waren respectievelijk 34 en 38 soorten beschreven. In 2004 hadden we er 49. En uh, dat was de laatste publicatie. Dus het werd tijd om een nieuwe te maken. Want op dit moment hebben we er 56. En hoe komt dat? Um, bedoel, is het dus, een goed of slecht teken dat je ze steeds meer dus in onze Nederlandse Ja, Nou, Er zijn heel veel redenen, er zijn meerdere redenen voor. Ik denk een van de meest belangrijke redenen... is dat steeds meer mensen onder water gaan kijken. Uh, de sportduikers nemen in een aantal toe. Mensen hebben verstand van uh, uh, de onderwaterbiologie. dus weten waar ze naar kijken. herkennen dus ook nieuwe soorten. Heel veel duikers nemen een digitale camera mee uh, onder water. Dus ze maken er ook foto's ja, van. Ja, ze is een genot om ze te fotograferen ja, natuurlijk. Ja, het zijn prachtige objecten om te fotograferen. Dus uh, er is steeds meer kennis over de Nederlandse zee Maar je zei net, uh, met de opwarming ja. van uh, de zee... Toen ja. dacht ik, het he, kan dus ook een slecht teken zijn... Ja. dat we hier bepaalde soorten aantreffen. Ja, de, uh, met name in de Zeeuwse Delta, waar dus ook het meest gedoken wordt. Uh, daar is natuurlijk ontzettend veel veranderd de afgelopen jaren. Uh, door de deltawerken, maar ook door de aanleg van nieuwe dijken en dergelijke. En door het opwarmen van het zeewater is er eigenlijk een, hele nieuwe, ja, een heel nieuw ecosysteem daar gekomen. Waardoor het uh, geschikt is geworden voor een aantal soorten uh, die vroeger hier niet uh, voorkwamen. Ook uh, voedselbronnen uh, die vroeger hier niet voorkwamen zijn hier naartoe gekomen. Of via de scheepvaart of ook via het opwarmen van het zeewater. En, ook exotische types? Uh, nee, dit is, dat is eigenlijk het, het meest bizarre. Dit is eigenlijk de enige... Uh, voor zover ik weet, de enige uh, marine uh, diergroep. Waarvan geen exoten in de Nederlandse fauna voorkomen. Dat was vroeger wel. We hadden in de Zuiderzee hadden we het zogenaamde Zuiderzee schijfslakje. Een uh, klein uh, naakslakje was dat. En die bleek achteraf uit Amerika te zijn gekomen. Maar met het afsluiten van de Zuiderzee is het brakke water weer zout geworden. Daar kon deze soort niet tegen. De soort is dus uitgestorven hier. Uh, en alle soorten die we nu nog hebben, dat zijn West-Europese soorten. Ja, en uh, de deze zee de de <lacht> Gaan die net zo langzaam als de, de naakslak die we hier kennen? Ja, uh, ze gaan uh, opvallend uh, traag. Uh, dat is ook weer het voordeel van als je ze wil fotograferen. Uh, een vogeltje vliegt nu al snel weg, dus probeer hem dan maar te pakken te krijgen. Uh, deze niet, dat is eigenlijk één uitzondering en dat is het blauwtipje. tipje. Uh, oh, die dan, hebben we gezien, bij de buiten, paaring, he? Ja, de die hadden we een paar ja. uh, in het bakje zitten. Als die beestjes gaan paren, dat is echt dan, dan gaan ze als een soort... soort ja, kermis gaan ze, uh, gaan ze heen en weer en dan draaien ze heel snel om een as. En uh, dat ziet er dan bizar uit. Ja, heeft een toch eens expeditie want die is volgens mij net terug. Het is de tweede keer geweest, vorig jaar voor het eerst. Ja. Dan kwam er, nou. kwamen er ook nieuwe soorten boven drijven. Ja. Heeft die nog wat opgeleverd? Nou, ik, ik heb nog niet de exacte gegevens van hun gekregen... maar ik heb op een Facebook-site gezien dat zij de uh, Flavelina pelucida hebben gevonden. Nou, die kennen we allemaal. Uh, inderdaad, het was, was ook logisch <laughs> dat die gevonden zou worden... want hij komt ook op de Belgische kust voor. Hij komt ook in Schotland en Noorwegen voor. Dus hij zou hier ook in Nederland moeten voorkomen. En ze hebben hem inderdaad ook, uh, ook gevonden. Ja. Ja. Ik zit nog even ja. te denken aan uh, de visserij. Uh, ja. Want ik neem aan dat uh, ook al proberen we geloof ik tegenwoordig een soort zeereservaten te creëren. Dat uh, ook deze naakslakken daar, uh, daar last van hebben. Van netten of... Kunnen ze er doorheen? Ja, nou, de, de, de meeste kennis van de zee hebben we eigenlijk van... Uh, toch de beduikbare gebieden. Dat is meer de, de dijken in, in Zeeland en, en Texel. Uh, daar, op de, over die dijkvoeten, daar wordt niet gevist. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Uh, op de Noordzee, uh, de, de soorten die op de bodem zelf leven... Uh, dat zijn de soorten die dus echt van anemonen en dergelijke leven. Die kunnen daar inderdaad wel eens van hebben. Die vinden we ook trouwens in, uh, in Zeeland. Um, maar ik denk dat het voor iedere diergroep geldt. Ja, zo, uh, intensieve visserij is altijd... Uh... Slecht voor de natuur. Ja. Kan niet anders. Ja. Die, die ja. Nederlandse zijn slak een zoekkaart van uh, jullie. Hij is prachtig. Ik kijk nog even uh, de medeproducenten aan. Hij is echt heel prachtig. Dus uh, het zou fantastisch zijn als iedereen één zou, zou kunnen krijgen. Niet, ja. niet alleen maar als je uh, duikt, maar gewoon. Uh, en het leuke is, je hebt een stapeltje meegenomen. En uh, wat doen we? Een verloting? Of, uh... Ja, ik heb er vijf meegebracht voor de luisteraars van, van Vroege Vogels. En uh, die gaan we dus verloten. Die gaan we verloten. Oké, okay. ja. nou, wat moeten ze uh, doen? Dat staat ergens op mijn briefje. Dat zoek ik nu. Uh, ja. We gaan ze. Zo... Nou, mail naar aapstaatjevara.nl of kijk in onze nieuwsbrief als u er ook een wil hebben. Peter van Bracht, het was ongelooflijk leuk om je hier te hebben. Dank je wel. Graag gedaan. Oh, uh, ik moet het einde doen. De staart heet dat met AE. Vanmiddag is hier en rondom het kapitool van alles te doen... in het kader van het jaar van de historische buitenplaatsen. Uh, er is een verhalenverteller die vertelt over het leven. Uh, en uh, er is ook nog meer. Nee, er is vooral ook Mart Smeets. Dat is leuk. Ja, Mart Smeets is het. Die komt ineens binnenwandelen. Dag Mart, op de Valreep. Vlak voor 13 uur uh, langs sportzomer op Radio 1... Kijk, Mart Smeets voor ons naar de wereldkampioenen in de natuur... en vanzelfsprekend met een blik op de Tour de France... waarin vandaag de veertiende etappe wordt verreden. Goedemorgen vanuit finishplaats Foix. Vandaag komt de Tour in de Pyreneeën met twee bergen van de eerste categorie. De Mur de Peguerre en de Port de Lair, die met 1517 meter het hoogste punt is van deze etappe. Het is dus een mooie dag voor klimmers, maar zeker ook voor de dalers. Spectaculaire beelden zijn verzekerd als de waaghalzen zich naar beneden gaan storten. Iedereen kent het verhaal van Wim van Est... die 61 jaar geleden in de gele trui het ravijn inreed... in de afdaling van de beroemde Obisque. En ook Pedro Delgado maakte naam door zijn enorme snelheden bergaf. Als de renners vanmiddag de top van de muur de Peguer hebben gehaald... moeten ze zo'n 950 meter naar beneden naar de meent in Foix. De echte klasbakken halen dan snelheden tot zo'n 100 kilometer per uur... Voor die mannen, op hun smalle bandjes, kan het levensgevaarlijk zijn. Maar in diezelfde bergen van de Pyreneeën woont Falco Peregrinus. En als je goed luistert tijdens het televisieverslag van vanmiddag... dan kan je Falco zo'n beetje meewarig horen lachen als de dalers naar beneden gaan. Want Falco vindt 100 km per uur iets voor mietjes. National Geographic heeft gefilmd hoe Falco van een paar kilometer hoogte naar omlaag ging. Toen is uitgerekend hoe snel die slechtvalk, want dat is het... in een duikvlucht naar beneden gaat. Dat was met, hou u vast, 389 km per uur. Bijna vier keer zo snel als de snelst dalende wielrenner. Kop naar beneden en de vleugels zo aerodynamisch mogelijk langs het lijf. Harder dan een Formule 1-bolide. Daarom, let vanmiddag op dat schampere lachje van Falco Peregrines tijdens de afdaling. Nou, dat gaan we doen. Wat was het leuk vroeger volgens. Ik wens Andrea van Pol volgende week net zoveel plezier. Dank voor het luisteren. Volg de Tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl. En luister naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, ja, we gaan naar de Tour de France, Gio Lippens. Hij komt van ver. gaat hij het houden? De Tour de France bij de publieke omroep. De Tour!